Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een jongen van elf is eravond in Kuik in Noord-Brabant beschoten toen hij vuurwerk afstak. Hij raakte zwaar gewond en is inmiddels geopereerd. Hij is niet in levensgevaar. In eerste instantie dachten hulpverleners dat hij gewond was geraakt door vuurwerk. Maar later bleek dat hij geraakt was door, wat de politie van Kuik noemt, een projectiel uit de vuurwapen. 2012 wordt een zwaar en moeilijk jaar, waarschuwen Europese leiders in hun nieuwjaars toespraken. De Griekse premier Papandimus zei dat alles op alles moet worden gezet om de crisis niet te laten eindigen in een faillissement. De president van Italië, Napolitano, zei dat er flink moet worden bezuinigd. En ook Merkel waarschuwde gisteravond, maar ze zei ook dat Europa sterker uit de crisis zou komen.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 Iran lijkt op nucleair gebied weer een stap verder te zijn. Technici hebben voor het eerst een zelfgemaakte brandstofstaaf in een kernreactor geplaatst. Eerder zei Iran al dat de reactor voor februari op zelfgeproduceerde brandstofstaven moet draaien. Westerse landen zijn bang dat Iran uranium wil verrijken om er nucle nucleaire wapens mee te maken. Maar Teheran ontkent dat. De schoonmakers gaan actie voeren. Afgelopen nacht verliep het CAO ultimatum dat ze aan de werkgevers hadden gesteld. Donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. FNV bondgenoten wil daar de grootste schoonmakerstaking in de actie in de geschiedenis van maken. In 2010 was er een staking van schoonmakers. Die duurde negen weken. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten regen, er kan flink wat vallen, vrij veel wind en vannacht wordt het ongeveer 8 graden. Morgen in de middag geleidelijk droog en wat zon, het wordt ongeveer 10 graden. Dinsdag veel wind en ook daarna blijft het onstuimig. Dit was. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 Tot 36 in Zandvoort. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, staat file tussen Knopend Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 3 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Je wordt omgeleid via de N205. Tot zover de verkeer. I'm <laughs> sure A new ball, uh -oh. I could work you out like a futon. In Alabama, she was wearing a hammer they got a pay when you break the panorama She never knew this Shakira, I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Señorita, we got Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and be on Reading hey. the signs of my body, yeah. Señorita, <laughs> feel the con. But I'm looking at you, girl. It ain't no pain in me. Mean, I show you how I go that Yeah, I wanna throw that. Me and you, one on one, treated like a show dang. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? Zie met, met nu nu. Zie in de avond. Na ja, alles is te veel. nog even hier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 That's <laughs> See ya.